Eerst een klomp met het NOS-journaal. Barendaal, een man gearresteerd die daar volgens een melding... gewapend naar binnen was gegaan. Hij werd door zwaar bewapende agenten geblinddoekt afgevoerd. Onduidelijk is of hij ook echt een wapen bij zich had. Kort voordat de politie ingreep werd gedacht dat er meer mensen... in het wijkcentrum zaten en dat er een gijzeling aan de gang was. De politie zegt dat de situatie in Arnhem nu weer onder controle is. In het noorden van Iran zitten enkele tientallen mijnwerkers vast onder de grond na een explosie in een kolenmijn. Volgens het Iraanse staatspersbureau gaat het om zeker veertig mensen. Het is niet duidelijk of we doden of gewonden zijn. Er is een reddingsoperatie aan de gang, onder meer met helikopters. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Volgens Iraanse media gebeurde het terwijl twee ploegen mijnwerkers elkaar aflosten. Het pakketje dat vanochtend werd gevonden in de buurt van de A2 bij Nieuwegein was waarschijnlijk bedoeld voor een kinderfeestje. Een ambulancemedewerker zegt in het AD dat er een sticker op het pakketje zat met een tekst die daarop wees. De politie zegt nu ook dat het object waarschijnlijk was achtergelaten in het kader van een speurtocht. De A2 is anderhalf uur afgesloten geweest. De snelweg is inmiddels weer open. Er komt toch geen prijs voor de snelste daler in de Giro d'Italia. De organisatie heeft besloten de prijs te schrappen... omdat veel renners kritiek hadden dat het veel te gevaarlijk zou zijn. De prijs voor snelste daler in het peloton werd in het leven geroepen... vanwege de honderdste editie van de Giro. Die begint vrijdag op Sicilië. Op tien afdalingen in het parcours zou er gestreden worden om de snelste tijd. De winnaar van het eindklassement zou naar huis gaan met 5000 euro.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 Cuando se marea dolores, cuando se quema el cuando se a su vela, cuando se dolores, cuando se dolores, esta rumba ta Bijna bijna bijna bijna. Bijna bijna bijna bijna. Bijna bijna bijna bijna. Bijna bijna bijna bijna. Bijna bijna bijna bijna. Bijna bijna bijna bijna. Bijna mal bijna bijna. Bijna bijna bijna bijna. Bijna bijna bijna bijna. Bijna baila, baila, baila, baila, baila bijna bijna. Bijna bijna bijna bijna. Bijna bijna bijna bijna. Bijna bijna bijna bijna. Bijna bijna de ik je Cuando se marea dolore, cuando se quema de val ben, wanneer ik in de val ben, wanneer ik in de val ben, wanneer ik in de val ben, wanneer ik in de odore. baila, baila, baila, baila, baila, baila www.zfmzandvoort.nl Thank oh. oh.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 Oh, ha ha ha. 6.9. Zie She is holding my heart in a hand I'm the closest I've been to believing this could be love for What I need from her Is forever love van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is Maud met het NOS Journaal. KLM is boos op Schiphol. De luchtvaartmaatschappij zegt dat de drukte van de afgelopen weken... miljoenen heeft gekost. Het bedrijf reageert op de aankondiging... dat Schiphol meer beveiliging gaat inzetten... De luchtvaartmaatschappij heeft daar al eerder om gevraagd... en noemt het zuur dat Schiphol nu pas wat gaat doen. Volgens KLM zijn de urenlange wachttijden in de afgelopen vakantieweek... slecht en frustrerend geweest voor alle passagiers. Bij een Schieppartij in Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt. Ooggetuigen hebben tegen RTV... Rij Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.